Wij beginnen onze les, les nummer 8, graag aandacht, de meesten zijn er al, deze les, we gaan natuurlijk verder met de, met de zorger Maar ik wil je iets vertellen, probeer ik onder woorden te brengen. Wat ik, om voordat, alvorens wij verder gaan met zoger, bedoel met zoger verder, met de uh, Oud-Bed, met de uh, paragraaf 2, moet ik iets vertellen aan jullie. Iets vertellen, een soort inleiding, een soort kennis, een soort ervaring die wij nodig hebben om verder de volgende oot te gaan doen. Normaal zou ik gewoon, uh, als het van mij was, zou ik gewoon verder gaan van ord voor oot, gewoon uh, staat ook op het programma, ja? moet je gewoon verder gaan. Maar met geestelijk met met is het anders. Gisteren ging ik slapen voordat ik ging al naar bed en, en ik kon niet slapen. Het is niet dat ik in mijn droom iets gehad je een visioen, maar gewoon ik kon niet slapen en ik voelde volledige rust, en volheid, en heelheid zou ik zeggen. En een hele plaatje voor mij kwam: een beeld, geestelijk wat ik vanavond moet doen, moet ik vertellen. Iets waar ik zelf al vele jaren niet uit kon komen. En dat geef ik gewoon, probeer ik het vanavond, geef ik gewoon aan jullie. Want je hoeft niet, als ik jaren, jarenlang mee had gezeten, en ik kon het niet, niet, niet bevatten, ik zeg niet dat ik het nu bevat, maar een duidelijk beeld voor, was voor mij... En dat zal ons enorm veel verhelderen. Ook iemand die bij ons komt, uh, nieuweling, die zal snel, erg snel dat allemaal mee krijgen Gewoon wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan in twee jaar. Zo, is, zo moet je het zien. En wat ik, want de bedoeling is niet wat ik wil nu van, wat ik zag gisteren. Niet dat ik zag iets, uh, een beeld, iets van, absoluut dat is iets wat, wat Zogger, ook Zoger daarover heeft, of ook Ari daarover heeft. Niet dat iets nieuws is, maar voor mij was het, ik heb het ervaren op een bijzondere, bijzonder heldere manier. En ik heb nergens in de wereld dat tegengekomen, dat wat ik wil vanavond aan jullie vertellen. Ook in Zoger vind je daarin uh, niet in die vorm, zoals ik aan jullie wil vertellen, want er is voor jou geschreven en ik moet jullie geven op de manier dat jullie dat, dat jullie daar smaak voor krijgen, dat het jullie helpt zal helpen anders zouden we nu met, met bed verder gaan zou nog meer variabelen bijkomen dan zouden we niet kunnen verteren niet alleen dat maar ook dus graag vanavond een zeer bijzondere intentie, bijzondere stilte. Ook van binnen bedoel ik, niet alleen van buiten. Want het is niet van mij, het gaat zo vervliegen. Niet dat ik vergeet wat, ik, wat er geweest was, gisteravond, wat ik heb gezien. Uh, maar het vervliegt, het is niet van mij. Als er veel... ...tegenwerking is ofzo... So, ...dan is het vervliegd... Dan het, ...het is niet, ben niet de baas van wat ik ook... ...wat ik heb gezien... ...van mij wel heb ik het gezien... ...het is ingeankerd... Inge zet, ...gekerfd in mij... ...ik kan nooit weg... ...maar om dat over te brengen naar jullie... ...zal ik het proberen... ...dan weet ik nooit of het lukt... ...maar het is wel belangrijk om dat... ...te doen... Alle secten maken met al met zoger. Dat we leren. En ik heb die verantwoordelijkheid blijkbaar genomen. Of op mij is het opgelegd, beter gezegd. En daarom wordt dan mij dat geopenbaard. Misschien zonder jullie zou ik het ook niet ontvangen. Het, is, het, is, het, is, het doet erin toe, het is geen logica. Nu, we zitten nu ook in de Soekot, in de tijd van loofhuttenfeest. Ik ga niet verder uitgebreid daarover hebben. Stap voor stap zullen so we dit leren, dat leren. Ik had een klein, klein artikeltje naar jullie toegezonden over de betekenis van die Arba minim van de vier soorten van wat elk Jood uh, uh, gebruikt, of koopt, gebruikt, gebruikt, uh, ze weten absoluut niet waarom, waarom ze dat doen, natuurlijk. Doet er niet toe. Ja, ze doen het wel. Zo goed. Maar ik had jullie wat een beetje dat in onder onderwoorden gebracht. Wat ik in de zoger heb gevonden. In de zoger van uh, het hoofdstuk Nog. Want zoger verklaart elke hoofdstuk van de Torah. En daar staat dat in de paragraaf 79: een schitterend stukje zo op zoveel op misschien acht. Of A tien regeltjes. Alles staat en heb ik het aan Jullie dat heeft overgebracht. Maar dat is even laten weten. Zo so, so zitten maar Jullie hebben dat gezien. Dat Oleg heeft beloofd mij om zelf gaat gebouwd Dat hij zou brengen de lulaf. Hij zou brengen ons al die vier soorten mee vanavond. Want elke Jood is moet het kopen voor jezelf die dan orthodox bijvoorbeeld. Maar, uh, ik hoop het niet, want niet meer. Ik heb het u gezegd, ik ben niet religieus. Ik bedoel, niet religieus in de zin van niet, uh, niet aan de religie, niet aan de uiterlijke uitingen, doe ik. Hoewel, uh, kosher eten, alle andere dingen wel, maar ik bedoel niet dat de religie mij. Uh, ik ben wel gek op, op de schepper, maar niet op de religie. Ik dat soort, dat soort dingen moet je dat, dat, dat, dat komt voor iedereen, komt het op zi, op zi, zijn eigen, op zijn eigen manier. En, uh, en daarom doe ik het niet, maar dan doen ze dat zo, de pakken ze zo'n ding doen ze omhoog naar, he, naar beneden. Alles, alles geweldig hoe dat allemaal, wat het allemaal de betekenis daarvan is, maar uh, ze doen het gewoon op manier dat, maar goed, als hij dat brengt, dan zal ik u ook laten zien wat het allemaal Wat zijn dat voor plantensoorten? En ja dat jullie dat zien, wat het allemaal is. Misschien geeft uh, je ook aan jullie, kan iedereen een beetje aanraken uh, en dat soort dingen. Maar jullie hebben gezien wat het allemaal is. Ja, is die. Maar wachten we eventjes dat hij dat brengt. Uh, maar dat was niet de bedoeling. Maar ook de bedoeling was natuurlijk die. Dat het zeven scherot is. Dat het zes plus één, Dat is zeeramping en maalgoed. Dat is het, op het operationeel systeem van het heelal. Oké. En toch. Als je kabalen leert. Als je het geestelijke leert. bedoel, ik, ik doe het niet weer woorden. Maar als je het geestelijke leert. En. Je wil. Aan de ene kant wil je wel weten. Wil je wel penetreren in, in het geheim van, van, van het heelal. Aan de andere kant moet je wel zelf goede eigenschappen. Dat je wil onderzoeken. Niet zoals een religieuze mens zegt. Ja, ja, ja is ja. Jij wil het, ja, ja zegt, maar je wil onderzoeken. En je wil penetreren. Je wil dieper, zoals Moses wilde dieper. Hij wilde precies weten hoe functioneert het heelal. En aan de, ene, aan de andere kant moet je wel bescheiden zijn. Aan de andere kant moet je hè, aan de ene kant eizend zijn van binnen. Jij wil het, je wilt doordringen, maar niet omwille van jezelf. Maar omwille van het dienen. Dus hoe meer je weet, hoe meer je het geestelijk ervaart, des te meer kan je naar, ben, naar, naar jezelf toetrekken En corrigeer je jezelf, corrigeer je de hele wereld en niet anders. En niet vanuit geest, geest niet, groepsgeest weinig goeds komt van groepsgeest al leek het wel anders okay. dus individueel absoluut individueel dat is wat de schepper uiteindelijk wil, maar een mens moet klaar daarvoor zijn okay. de grootste zegeningen worden ontvangen in onze wereld in kleine kamertjes zonder mensen, zonder gedoe, zonder tamtaan, zonder al dat gehuil en, en gejuich, etc. Daarom proberen we vanavond, ik zal proberen iets zonder woorden te brengen. Want ook de naam, we st steeds zeggen, spreken de naam Hawaii uit. En we zeggen Hawaii, het eeuwige naam van de schepper, oh, overal staat het. Ook in elk geloof, ook in de uh, uh, christendom, in uh, de overal spreken ze van die vier letteren gedaan, van tetragrammaton. En ik probeerde daarin, te, daarin te, te dringen, om te komen te weten wat het allemaal is. Hoe kan je dan dat doen? Wie ben jij als mens om dat te doen? Maar de schepper wil graag dat wij het wel doen, en we hem leren kennen. Dus de naam, Jood, He, Waf, He. Dus die vier letters. Wat is, waarom is het heilig En hoe komt die naam? Dat wilde ik graag weten. Weten om, om niet, hoe zeg het? niet om, dat dit van mij zou zijn, maar om te weten dat dit verhelderen. Om zich, om mij, um, in overeenstemming meer te brengen met het eeuwige. En uh, ik zag daar, ik las daar en dat, en toch kon ik niet, dat betekent, uh, dicht bij het oneindige komen waar het vandaan alles komt, kwam en te zien hoe die naam ontstond. Ontstond voor ons, absoluut, niet voor, niet voor zichzelf, maar voor ons. Hoe kwamen wij? te ervaren deze naam Yudkei Bavkei en deze naam is absoluut uh, de naam van de eeuwige schepper de naam van zijn hoedanigheid zijn van barmhartigheid weet je en van barmhartigheid kunnen we ervaren wij alleen als wij 10 sfeerot hebben dat hebben we al gezegd dus ik ga nu zo direct aan jullie dat Probeer ik het onder woorden te brengen. Want het is, Arie heeft gezegd, Adam Kadmon, mogen we ook niet eens daarover hebben. Ik bedoel, het is zo hoog, zo heel. Als wij erover spreken, dan is het filosofie. En wij mogen niet van uh, praten, dingen die wij niet ervaren. En filosofen die spreken daarover iets, wat spreken we, praten over praten. En wij mogen niet uitspreken dingen die wij niet ervaren. Dat is eind zo. Toen dus zei, dat is dan Adam Kadmon, de eerste wereld. Laten we zeggen. En ik. En ik kwam. Niet ik kwam, maar ik wil u ook laten zien. Iets. Alleen maar een schijn. Alleen iets dat, het, dat je voelt waar het allemaal vandaan komt. Zonder te begrijpen. Zonder veel. Uh, het, logica, et cetera. Uh, hoger. Nog. Dus Aris zegt niet eens van. Uh, van. Adam Kadmon mogen we spreken? Wie ben ik dan om te zeggen dat ik het wel wil willen? En ik ga nog jullie nog meer, nog hoger iets vertellen omdat het ons om zal helpen. Wie ben ik dan om dat te doen? Maar ik kreeg gisteren een toestelling. Moet ik dan een rabbi hebben van vlees en bloed in onze generatie die mij zou zeggen dat ik maar. Dat, Jij kreeg gewoon een bevestiging dat jij het moet doen. Niet mag, niet mag doen. Het heeft niets met mij te maken. Het komt zo direct. Ik zal dan proberen te vertellen hoe dat allemaal kwam. Van absolute eens zo, waarbij absoluut niets was. En hoe kwam we dat allemaal naar beneden naar ons toe. Dat is geweldig. Maar dan absoluut is stil te proberen gewoon opnemen, niet vechten, niet proberen met je logica te zeggen, nou dat, dat volgens mij is het niet zo dat kan je altijd daarna doen kijk kijk wat het allemaal is kijk dat is etrog dat is een yeah, soort citrusvrucht, maar een speciale citrusvrucht en dat is dan etrog dat is de maalgoed Oké, okay. en uh, dat dat is zeer belangrijk. Dat zo'n, zeg dat zo'n, zo'n huh? steltje blijft daarop, daar, daar bovenop. Ja, zeer belangrijk het is, omdat als het niet is, dan is het niet kosher. Ik wil nu niet vertellen waarom dat. Ze studeren dan natuurlijk jaren om te weten waarom of dat kosher of niet kosher is. Mijn tijd is niet daarvoor. This is for uns. Well um, dat is niet voor ons. een specialist. Dat is mijn mijn volgende. Dat is special. En iedere keer kook dat weet je zo Kijk nog via met een met een lens. Dat of dat zo zo is. Dat is voor mij. Sorry dat is. maar goed, iedereen mag het wel doen. Dan dat lange is de lula. Dat is de jisod. Want van alles komt van jisod. Alles van boven van, van is komt uiteindelijk in Jezude. We Wij weten wat je is of bij de mens. Dat correspondeert ook met uh, met. Ook met huh? Ja, dat is dan ook, uh, laten we zeggen, waar, waar waarvan iets voortgebracht wordt. Dus dat de, waar daar waarmee je iets voortbrengt. Natuurlijk niet het hoort niet wat bedoel zelf. Natuurlijk Iets wat, wat bij een mens gewoon tussen zijn benen is. Maar we van binnen, die krachten die daarin zitten. Maar het is gewoon in onze wereld, tussen man, man en een vrouw bijvoorbeeld. En, maar je is ook bijvoorbeeld verder. Dat zoger zal ons dat allemaal vertellen. Maar dat is dan je soort. En je zoot die gaat van boven zeer hoog, die brengt alles van boven in zichzelf naar beneden brengt. Naar wie? normaal maalgoed. Want dat is de maalgoed, die weet de dit vrucht is maalgoed. En een mens moet zo doen. Jood, Jood moet het zo so, doen. Zo so, houden dat. Dat so, het net zo dat je zout mannelijke die komt als een ware vrouwelijk. En alles wat hier op hangt, hier, allemaal zes vierotversie van zeerampie. Dus. Dat samen is zeerampin. Dus zes sferot van zeerampin. Ja? Dus dat is lulaf is gesod. Dat zijn zitten die mooie myerte, niet myrem, mijn fout was het, myerte takjes. Hebben ze, moet je ook drie hebben. Niet, niet twee, niet vijf, drie. Waarom drie? Geset, Gwora, en Tiferet. Drie hogere e, uh, Emanaties van zeerang. Zie je dat? Die drie. En die hebben een beetje, een beetje geur. Ja. Sommige hebben geur en hebben wat nog? Geur en, David, een smaak. Ja. Dus, ja, en die bijvoorbeeld hebben geur, maar geen smaak. Alleen die, hoe heet het? De, het rook, maalgoed, heeft en geur en smaak. En maalgoed is de, eigenlijk is de, de, de schepping zelf. De, de doel van de hele schepping. Dat alles komt van boven naar die maalgoed. En dat zijn gewoon wilgen taakjes. Wilgen is een eenvoudige ding. heeft Geen smaak, geen geur, nog smaak. En dan moet je ook twee van die wilgjes hebben. Wie, waarom twee? Wist ik nooit. Ik studeerde in Talmud-academies. Ik heb gesproken met de grootste grootste der aarde. Ik snap geen woord wat zij allemaal leren. Dat is ook nodig. Maar dan zijn dat netzig en hoort Nog twee spirood. Vijf, ja? Vijf, hebben en, en dat is de zesde. Dat betekent de zes spirood van zeer wat hebben we met jullie geleerd? ...in onze eerste lessen van Zohar, ja of niet? En daaronder is die noekwa, die Malgoed. En als alles wordt gegeven aan die noekwa... ...dan is die noekwa eh, Malgoed of knesset Israël. Dat is de knesset Israël. En wat dachten we dat knesset Israël was? Dat is anders. Okay. Dat is dat knesset Israël. En Zogar spreekt ons, zegt ons dat... Knesset Israël betekent verzameling van Israël, ja of niet? Dan zegt ons zoger dat, as dat is dan weer het, de lulaf, met alle, alle met alle dingen erbij, dat heet Israël. Oké? Okay? De naam Israël. Waarom? Dat is Israël qua kracht, dus. En dat is Knesset Israël verzameling van Israël. Alles wat komt van Israël, van Zeerampien naar Maalgoed, is, heet Knesset Israël. Dus verzameling, de, de, de zeg maar, de, de, dat verzamelt al, het, al datgene wat Zeerampien geeft aan die Maalgoed. Wat je Daarom heet het Knesset Israël. Dat is wat zo gronds vertelt. Oké? Ja. Hij wil dat ik graag een voorschrift doe, weet je. Hij wil me pakken aan de religio religiositeit. Ja. Maar, ja, hij wil graag... Oké, okay, hij wil graag dat ik van mij religieuze maak. Ik hou van van dat ding. Als ik, voor mij heeft het betekenis als ik het ervaar als geestelijk, als absoluut. Iets waarvan kracht komt en leven komt. En niet zoals... Zoals alleen maar. De, kijk dan wat, doen, wat doen dan uh, in de synagoge. Uh, Jood? Je pakt zo. En je doet dan, moet je dan doen. Deze kant. Deze kant. Deze kant. Terug. Terug. Boven en beneden. Dus, allemaal doen ze dat? Allemaal of één persoon? Allemaal. Allemaal. En dan later zullen ze lopen om die. Lopen om die. Waar de Torah ligt. En de, allemaal doen ze dat. Absoluut geestelijk. Want wat doe je daarmee? Je moet het, zitten, moet je zwaaien, sch niet zwaaien, moet je... Schokkelen. Schokkelen. heet het, ja. Zo moet je doen, kijk zo, je? Moet je uh, Moet je ook een beetje, een beetje schudden. Schudden. Schudden. schudden. Schudden, wat is schudden? Afschudden dat naar, naar, naar de aarde. Maar zes, zes, waarom zes? Vier kanten van de wereld, hoog en beneden, dat is de eigenschap van zeer aan Wat is de schepping? De schepping is, zes heeft eigenschappen van zes dimensies. Boven, boven is het nog niet. Boven is het nog in de kim. En de zevende is dat, die, die, die maalgoed. De zeven komen is allemaal deze zeven. drie. Dat is wat, <coughs> wat, men, wat men doet in een uh, in synagoge. dat betekent natuurlijk dat uh, op die dagen van Sukkot, van je loofhoedende feest. Wat gebeurt er op je een feest? Ik wil graag dat jullie dat een klein beetje weten. Een klein beetje, dat weten telkens als, het, als we iets, een, een, een periode van een bepaalde feestdag tegenkomen. Dat we een klein beetje erover hebben. Alleen als het ons helpt en niet anders. Niet om Joodse tradities uh, of Joodse religieuze beleving aan jullie doorgeven. Dat... Uh, moet ik van jullie nog? Bedoeling dat het ons helpt. Nou, de, de, de, is, de, is de eerste zes, zeven dagen van de sukkot. Dat, heet, dat is dan de sukkot duurt acht dagen. De eerste zeven, zeven dagen Joden brachten en brengen nu brachten offers in de tempel. En nu brengen we offers met onze lippen door gebeden. Ja? Maar precies dezelfde gebeden die waren, in de, in de, die waren ingesteld aan de hand van de dienst in de tempel. Zo. Dus niets verandert met, met joden. In het heuwe kan niets veranderen. Maar de zeven dagen worden gebracht, worden gebracht de stieren, zes stieren. Parim, parim. Ja, stieren. Oké, okay. stieren worden gebracht. Uh, in totaal in, zeventig, in zeven dagen, zeventig stieren. Ja, zielig. Huh? Je zal zien. Jij, ook, jij zal ook zien. Ik ben ook, uh, ik eet ook geen vlees uh, sinds de kwaliteit. tijd, maar jij zal zien dat, wat het allemaal betekent. Natuurlijk, jij zal, stap voor stap, we zullen ook hier, hier leren ook over de overdienst, wat het allemaal is, wat het maar 70 stieren voor 70 70 grondvolkeren. Want in de wereld bestaan 70 volkeren. En natuurlijk in de United Nations, of de Verenigde <coughs> naties bestaan meer volkeren, maar dan zijn het gespleten dingen. Maar qua wortel zijn er 70. 70. En het volk is er ook is alleen geestelijke gebonden is, niet naar vlees, naar, maar naar gebondenheid, niet aan land, en niet aan uh, cultuur, maar aan de schepper zelf, maar aan de eeuwen. Dus ze, ze, alle zeventen, ze, ze, ze, zeven dagen wordt niets anders, geen woord gesproken over Joden zelf. Dus de zeven dagen die, dat van, die, van die feest, wat we nu beleven in feest. Joden zeggen steeds, zeggen de zegeningen voor alle volkeren. Kijk je voorstel. dat betekent niet dat zij zo goed zijn of zo. Dat is zo is het. Van boven is het, moeten ze dat zo doen. En dan pas, op de achtste dag, kunnen zij dan, om wat betekent, overbrengen dat zij brengen alle zegeningen hier op aarde. Voor die zeventig volkeren van de wereld. As we zien dat niet. Maar we zien wat we zien, alles wat materieel is. Wat iets oplevert. Op dat, dat zien we wel. Maar uh, enorme zegeningen komen op die dagen uh, voor alle volkeren. En dan op de achtste dag. Dat heet Sheminiatzeret. Dat is dan de achtste dag wanneer Joden mogen uiteindelijk zelf voor zichzelf vragen. Zo so, leerde de schepper zijn volk ook hoe moet men omgaan met het geestelijke en niet met het materiële. Dus op 7 wachtse dag konden ze zelf komen uh, en uh, audiëntie hebben met de schepper tot tet Oké? Okay? Dat is het feest. Verder niet verder over hebben. Komt wel straks alles bij Zogger bij ons. Uh, <coughs> Dat is verder wat genoeg. Wat hebben we? Ik heb het gezien, ik heb het gehouden in mijn hand. En van binnen heb ik de zegening uitgesproken. Ja. Ja? Ja, okay. met, alle, met alle respect, absoluut. Had ik het gevoeld dat ik het goed moet doen, zou ik het doen natuurlijk. Vorige keer hebben we gezegd: uh, iets hier, 13, 13 eigenschappen van de okay. dus als het nodig is als het, ja, als het nodig is dan zeggen we het wel oké, okay, nu ja, nieuw even zeer belangrijk, nu is echt iets echt iets wat, wat ik graag wil stap voor stap aan jullie vertellen en ik ben bang dat ik het dat ik afgeleid word zelf, want ik ben niet sterk genoeg in mijn eigen wil en dan is het, kan het zo vervluchten. Even aandacht, even aandacht. Oh, nee. Even aandacht, want wat ik nu wil vertellen is: is, is ik moet het in, in deze generatie vertellen. Niet ik dat ik wie ben, ik dat, ik dat ik dit, ik, ik, ik, maar gewoon ik moet het vertellen, want het is nooit aan een groep, aan, aan iemand die is verteld. En we, we hebben een beetje daarover gehad over het ontstaan. Dus wij spreken nog niet van het ontstaan van de wereld. We gaan nu spreken van nog lang daarvoor. Van de eerste stap waar het vandaan komt. En het was altijd verboden om daarover te spreken. Natuurlijk had niemand, niemand begreep, waar Niemand, niemand had die, die gevoel daarvoor ook. Niemand had de voorkennis. Niemand had het, zich daarmee bezig gehouden. Maar het was uh, absoluut onmogelijk. Het staat ook in de in een Talmud, dat je mag niet over de masse brishiet, over die, over de, over de scheppingsdaad, spreken, met een ander. Zo, so, zo so hoog is dat, anders ga je dat profanatie doen, van het hogere. En ik gaat nog verder hoger, hoger dan, dan dat, tot het, tot tot niet meer kan, tot de, tot de geest niet meer reikt. Probeer ik het moet ik het gewoon aan jullie vertellen. Probeer ik dat het meer kan hoop ik dat het, het mij lukt. Het is niet in mijn handen om iets te doen. We hebben gezegd dat eerst eerst was en alles blank was het ware. Alles was alleen maar licht. En alles, werd, alles was volmaakt. En gevuld met licht van oneindigheid. Wat nog hoger was, er was nog essentie van de schepper. Die absoluut ondoordringbaar onderdring, is. Maar uit die essentie kwam dan eindsof uh, het licht van oneindigheid. En dat licht van oneindigheid moest, eh, kwam in een gedachte, zo spreken we dat, om met de schepping te scheppen. we gaan kijken hoe dat, hoe dat zich ontwikkelde, want waarom, waarom dat? Wat wij steeds zeggen in de Soger, Hawaïa, dus de naam van de schepper, de, de naam van de barmhartige schepper, dat deze naam werd voor het eerst aan Mozes. Onthuld. De tijd kwam en het was een geschikte iemand. Aan hem werd de, de eigenschap van barmhartige schepper onthuld. Okay. En wij zullen zien dat elke dag kan een mens deze naam aanroepen in onze tijd. Absoluut. Het, het is nog sterker. Je kan in elke toestand dat doen. En we hebben ook gezegd. In dat artikeltje wat ik had geschreven, even op computer dat aan jullie gestuurd had over de Sukkot, over de arba minium, over de vier soorten, dat op Sukkot, dat Jood moet, de, de bedoeling van Sukkot is om wilwillendheid welwillend, op te roepen bij de Hawaiië. Bij de, jude, bij de naam van de barmhartige schepper. Uh, ook met die Lulaf. Ook met die Lulaf. Dat ja, is ook de bedoeling daarmee. Om van boven te laten uh, de wateren van barmhartigheid. Laten we zeggen, het licht. Naar ons. Naar ons zegeningen. Naar ons laten stromen. En dat komt naar het volk en naar de, wereld, de hele wereld. Naar alles wat leeft. Deze naam, en deze naam gaat de hele, corrigeert de hele schepping. En verbreekt de resistentie van alles wat er tegenwerkt. Ja? Van boosdoeners. Van. Maar boosdoeners ook weer, die, die wat zijn dat? Die vervoeden zich met onreine kracht. Dus eigenlijk, uiteindelijk, zal het in de loop van. als gevolg van de ontwikkeling van de mensheid na 6000 jaar. Alle onreine on, on krachten worden dan uh, doorlicht door de vierletterige naam van Hawaï. En niets hoger is, niets eeuwiger is dan deze naam Hawaï. Want we hebben gezien, de naam Elohim, Elohim. Dat is ook een naam van de schepper. Dat betekent niet dat de schepper heeft namen die volmaakt zijn en die minder volmaakt zijn. Alles wordt gezien absoluut vanuit onze standpunt. Van onze standpunt bijvoorbeeld bestaat een kracht van de schepperdheid Elohim. Dat betekent dat ja, gestrengheid zo, so, het is nodig. Maar boven alles als het ware als wij ons corrigeren dan schijnt het licht um, de kracht van Hawaii. Jod, ej, wow eeuwige naam van de schepper. En als je, dat, als je deze naam aanroept, en als je het kan aanvoelen, dan heb je op dat moment geen pijn. Dan ervaar je op dat moment absoluut geen pijn. Dus pijn komt door het, door het niet in staat zijn om te ervaren deze eeuwige naam. En ik probeer het even vanaf, vanuit het absolute begin vertellen wat ik kan met handen en voeten om te laten zien hoe de, deze naam is naar beneden hoe, tot stand gekomen als het ware voor ons natuurlijk. Niet voor zichzelf, maar alleen voor ons. Om de tijd reedt omdat wat daarvoor deed, wat Arie niet kon uit zijn mond uitspreken, wat niemand begreep. Ook zijn rabbis, de grote rabbis die zaten met hem, niemand begreep. Joseph Karo was een enorm grote, grote, grote, uh, geleerde. Hij sliep op zijn uh, les, grote, was was zo hoog. Vertelde ook grote, was een ervaring van grote, Karo. de hele grote, wereld leert alleen die Josef Karo, zijn Shulchanerhoek, zijn boek van alle wetten. En hij was ook een leerling van Ari, Maar dat leren ze wel, maar van Ari niet. Omdat, omdat die, die, die Josef Karo ook een enorme, geweldige, goddelijke mens, maar alleen dicht bij ons, bij, bij deze wereld, dan hij, hij kwam, hij kon niet verdragen die kracht van Ariet wanneer de Arie ja, zijn wezen gaat. Hij viel in slaap. Vergeet je? En sommigen die kunnen bijvoorbeeld, die vallen gewoon flauw. Als wij straks leren, hoe meer en meer we zullen leren, zullen we hoger en beneden gaan. Zullen we ook zee, zee, naar zee kanten zullen we gaan. Maar er is zo'n enorme kracht in ons zin opwek. Maar de treed is klaar daarvoor. Maar Joseph Karo, de grootste, die dat allemaal, al die wetten had, voor, voor alle generaties had, uitgewerkt, Hij kon het niet aan. En hij wist wel dat Ari godelijke man was. Dat voor hem was Ari de grootste, maar hij kon het niet aan. Wat heb je bedoeld? Want hij was een sterk in zijn wijsheid. Godelijke wijsheid. Maar wel in de, door intellect. Door kracht van de menselijke kracht. En Ari was absoluut niet. Ari was uh, brachtig gewoon naar boven van de hoofd. Dat is wat ik probeer ook te doen. Probeer ook niet met je hoofd dat te begrijpen. Dus eerst spreken we niet van het van moment wanneer dat... De schepper, had uh, moeite in zijn eigen uh, in zijn essentie was daar is geen sprake van om iets te be te, be iets te bevatten maar daarna kwam één soef één ja? soef één Eén soef Dus, nee, dat, dus, eerst was het soort wat wij noemen dan zijn essentie. Ja, wij kunnen nooit essentie, een kind kan nooit essentie van zijn moeder bevatten. Nooit van zijn leven of zijn vader. Hij so. kan alleen de uitingen van zijn moeder doen. Mijn moeder maakt lekker, lekker boterham. Huh? Was dat volle was zijn essentie. Zijn essentie. heet Atzmuto. We gaan daarover niet. <coughs> dat daar heeft geen enkele zin. Maar vanaf Vanaf één sof, één sof betekent één, betekent geen. Sof, einde. Geen einde. Kabbalisten geven namen aan iets als zij bevatten iets. Niet uh, dat zij filosoferen dat of iets, maar als zij bevatten iets. Dus ze zij innerlijk <coughs> kunnen zich verenigen met iets, dan kunnen ze een naam geven. We dus vanaf is kwam iets van die, zijn essentie. Van de essentie van de koning van de wereld kunnen we absoluut niets weten. Van zijn eigen essentie. Maar we kunnen verder, iets verder kijken wat we kunnen dan van hem ervaren. Want onze taak is om in overeenstemming ons te brengen met zijn weten van het heelal. Dus vanaf één kunnen we wel wat, wat, ervaren. Dus eerst kwam één en wanneer één eruit kwam, dan alles was net zoals dit, dit bord, alles was wit, alles was vol van licht en er was geen plaats dat onvolmaakt was. Oké? Dat was, uh, was nog voor de schepping. Natuurlijk voor de Torah begint. Ik ga nu spreken voor de Torah begon, Voor de schepping van de wereld. En langzamerhand zal ik komen weer tot de plaats. Wanneer, waar begint de Torah? En het is in ons in de in Joodse. Uh, in het Talmud staat het. Dat dit verboden is. That it om voor twee mensen te spreken over het ontstaan van de, van de schepping vanaf in het begin, wat staat in het Torah. In het begin schiep de schepper. Daar is het verboden om erover te spreken. En ik ga veel, veel hoger. Dus ik moet het aan jullie, aan deze, aan deze hier moet ik het vertellen. Dus eens of, en eens of alles was vol van licht. En dan moest dat een, kwam in die gedachte, als het ware, in het plan van dat een zelf, om de schepping te scheppen. We hebben het over gehad, klein beetje, een beetje een erg eenvoudig. We wil het wat, wat. Ons taak is nu om te zien, waar komt die naam vandaan, die Jud -E Om eerst de plaats. Eerst moest de plaats gecreëerd worden, ja, waar de schepping komt. De plaats moest leeg komen van licht. Ja, of niet? Als alles ligt, alles is licht. Waar komt dan de schepping? Schepping betekent al een soort uh, verruwingen. anti eindstof Dus iets wat niet hoort bij einstof. Hoe komt het? Hoe kan een, een eindige komen van oneindige? Omhoog. Ja, of niet? Hoe kwam dat allemaal? Dat is, het is absoluut, absoluut onmogelijk te begrijpen door een filosoof. Of door een mens die alleen logica van onze wereld gebruikt. Kijk nou, we zullen leren dat vanuit de logica van het goddelijke zelf, van het eeuwige zelf. Om überhaupt... Um, een plaats, voordat een plaats werd gecreëerd, om daar de hele schepping te onder te brengen. Vanaf het moment wanneer de Eindsof besloot om de schepping te scheppen, heeft de Eindsof in zichzelf een soort, een soort inkerving, inkervingen gedaan. In het licht zelf. Okay. Inkervingen op zo'n manier, ho hoe kan je dan inkerving? Inkerving betekent al gebrek, ja of niet? Gebrek aan volmaaktheid. Als je ergens in, uh, ja, dat is trouwens ook een reden ook, dat een mens maakt niet, mag niet, dat, dat waar doen. Want dat dan heb je ook een volmaaktheid, als het ware van, uh, ja doe je dat in volmakte aan volmakte allerlei inkervingen die dan als het ware gebrek laten verschijnen. Maar is niet. De bedoeling is dat het licht zelf eens maakt maakte inkervingen in zichzelf zodanig dat vanaf pers het perspectief van, van, van Eindsof, alles was Eindsof. Maar vanuit het vanuit perspectief van de toekomstige schepping waren er inkervingen. Zo moeten we zien dat de godelijke logica, logica betekent in, in twee dingen in elkaar hebben. Twee tegengestelde dingen in elkaar kunnen onderbrengen. Onmogelijk in onze wereld. Maar in het, in het geestelijke mogelijk. Dus ten aanzien van de schepper zelf is het absolute oneens of... Tot onze wereld toe. Absoluut. Maar ten aanzien van ons, we waren daar in de eindsof, heeft hij zichzelf inkerwingen gedaan. Waarom? Hoe kan dan iets ontstaan zonder dat het eerst uh, matrijzen komen, et cetera, et, cetera, et cetera. Dus ook precies hetzelfde was hier met dus het eerste zo doen. En het er zo doen. He? Tekeningen, tekeningen komen te kort. Ik kan niet, ik kan niet op Tekeningen is het tekeningen zijn altijd van onze helft. Um. Eindshof is licht. Ja, licht. Licht. Nu gaat dit licht? Ehm... Um vier stadia ondergaan. Vier stadia. Vier stadia zijn genoeg om, zoals we hebben gezien, ketter gaat maar binnen zijn binnen in ketter wordt niet gezien als een stadia. Ook wel, maar ketter is omhulsel, als het ware, wanneer, waarin alle, het, om alle krachten daarin zitten, al die vier zitten daarin. Hoort ook daarbij, ketter. Dus, uh, kwam het zo, laten we zo zeggen, stadium, nul. No. Dus bepaalde, bepaalde, bepaalde inkerwingen werd gedaan, toch dat dit toch wel uh, aan de ene kant is het wel een of aan de andere kant zit toch iets bepaalde, bepaalde eigenschap, wat een klein, wat ietsje, uh, uh, verschilt als het ware met het eensof beide in één, en dat is allemaal nog eensof eensof en dat correspondeert later met ketter daarna kwam er weer een stadium nog een stadium van die stadium een, we spreken nog niet van Svirot, want Svirot zijn pas natuurlijk later komen. gewoon stadium van vorming van, van het licht, van het verhouding van het licht, alvorens de schepping nog plaatsvond. Het is geen speculatie waar we het over spreken. Stap voor stap zullen we dat jullie gaan leren voelen uh, dat allemaal. Het is, het is absoluut onmogelijk om, om dat te, te vertellen. Niemand kan het vertellen. Maar probeer het even niet alleen onder woorden te brengen, maar qua krachten probeer ik dan. Want jouw innerlijke mens begreep dat, wat ik wil zeggen. Hij voelt het wel, wat ik wil zeggen, zonder te begrijpen. En omdat jij probeert het met je uiterlijke mens te begrijpen, dan sta je jezelf in de weg. Probeer het gewoon kijken, eh, niet dat je begreep of niet begreep. Innerlijke mens voelt het wel aan. Want als ik spreek daarover, dan ben ik daar, niet daar natuurlijk, absoluut niet waarover we spreken, maar uh, we kunnen zien er het zo'n principe mi besari eloka, dat was een grote principe van Ari. vanuit mijn eigen vlees zal ik de, de God zien, God zien. Dus van de lagere van de manifestaties, van het lagere kunnen we zien het hogere we hebben alles wat in het hogere is dan kunnen we vanuit het lagere kunnen we hogere zien Afleiden qua krachten. Dus qua stadium 1, dat is wat we het correspondeert met Chogma. De eerste is stadium wat alleen maar ontvangt. Oh, ik zeg dat geeft. Volledig. Is, uh, stadium 1 is ontvangt. Qua krachten. Net zoals, uh, zoals Chogma doet. Maar alles nog in de prilfase, alleen maar kleine inkervingen waarbij het blijft en enzovoort. Absoluut eet Niets mankeert, niets geeft, gebrek. Komt door die inkerving. Hoe dat te begrijpen? Dat stap voor stap. Moet je vragen bij schepper zelf, bij die jou helpt, om dat te begrijpen. Komt. Hoe kan je dan oneenigheid, oneenheid en een en eindigheid samen te hebben. Ja. Okay. Ten aanzien van het hogere is het alles absolute eenheid. En zit toch wel iets ten aanzien van het lagere. Zit wel, zit wel die, uh, een kleine inkeer, een kleine als het ware uh, Dan kwam het stadium twee, stadium 3 en stadium Vier. Dat correspondeerde met ketter, dat is Kochma, 1 is Kochma, later eh, stadium 2 Bina, stadium 3 Keveret of Zeerantin en stadium 4 Maohoed. Ook die namen zullen we het goed zien, onder ogen, wat het allemaal betekent. Ketter is hebben gezien, dat is Kroon. Ogma is wijsheid. Bina is... Bina is intuïtie. Het begrepen. Tiferet uh, of zeerankin is tiferet. Pracht. En Malgoed betekent koninkrijk. Wat wij noemen het koninkrijk der hemelen. Dat is die Malgoed. Dat is allemaal in het licht zelf. Okay. En dat noemen we dan... Laten we dat noemen dat zo... So, uh, Jehuda noemt het wat vier stadia, stadia van het licht. Hij zegt ook van, um, van het directe licht, nee, van het licht noemen Van Einsof. Dat is zo noemde het. Van Einsof. Dus die Einsof die maakt zelf in zichzelf inkerwingen aan bepaalde. Zijn kant die gericht als het ware is naar de schepping. Dat allemaal noemen wij wereld van oneindigheid alles oh, is oneindig okay. kunnen het ook zo zien. Dat is de vierde. De vierde is maal goed. Ja, wat straks wordt maal goed. Ook daar kunnen we ook, ook die het rondjes maken. Om Rondjes betekent: zo moet je zien als um, bollen, als eierringen uh, hebben we gezien. Oké, okay, een op een andere. En And hoe uiering, uh, als het ware, wat innerlijker is, is lager, grover. Oké, okay. grover. Maar hier teken ik het niet. Alleen, maar goed. Deze laatste fase, de vierde fase. Dat um, is... That is, that is dat is, die, dat is die vierde fase van, van het licht. En alles komt natuurlijk van boven naar die vierde fase. De eerste, de eerste geeft, de tweede ontvangt, de eerste ontvangt, de, de, de, de nul no, on, geeft, de eerste ontvangt, de tweede geeft uh, een reactie, die wil niet geven, die wil niet ontvangen, zoiets zeer zeeranken uh, ge, uh, geeft. Uh, zeg dat, geeft dat veel een klein beetje ontvangt. En man goed wil alleen maar ontvangen. En deze ook wil alleen maar ontvangen uh, alleen maar. Uh, ontvangt alleen maar. Okay. Dat samen dat noemen we dat wereld van oneindigheid. Wij zien ook dat al in april het begin vanaf het vanaf de vier stadia ...van vorming van uh, Eindshof, waarin Eindshof uh, op een bepaalde fase, voor, ten, ten behoeve van het scheppen van de wereld, in zichzelf had uh, inkervingen in zichzelf had gemaakt. Ook hier zien we die vier al elementjes die wij ook tegen zullen komen in de naam, later in de naam van de schepper ja, want in de, de naam van de schepper, die nog niet hier, hier, nog zich nog hier, hier zich nog niet manifesteert, absoluut nog niet hier is nog hier is nog alleen maar één maar de naam van de schepper is zo is de eerste letter is jude, en boven jude heb je nog zo'n kut, social jude heet het, en stukje, zie je dat dat, dat stukje wat boven dat stukje wat boven is. Dat is dan wat we noemen hier in deze, in deze, in, in dit geval, stadium 0. Kijk, later wordt het een letter. Letter betekent, wat is letter? Letter betekent dat het wanneer een, een lege uh, blanco papier is of blanco vel is. En daarin zullen allerlei inkervingen worden gemaakt. En wanneer al niet alleen maar puntjes erin worden gezet, maar al letters en lettercombinaties betekent dat dit al schepping als het ware ontstaat. Ja, een parallel tussen het schrijven op papier en het scheppen van inkerwingen in, het, in, het, in, het, in, het, in de ruimte. Kun je begrijpen waarom we met letters te maken hebben? Net zoals letters eh, worden... Op, op, zeg dat, opgeschreven met inkt, zwart op wit, op een blanco papier, dat geeft ons analoog van uh, ruimte waarin al alleen maar licht is. Dat is net als papier wat, wat onbeschreven papier is. En inkeringen, licht en inkervingen in het licht zelf. In die ruimte. Dat is net zo als op papier. Al die inkervingen met jouw pennetje. Ja, of me, uh, dat je maakt die inkervingen. Precies hetzelfde is ook gemaakt. De Torah. Geschreven op de rol. Op de rol. Met alle woorden. Precies volgens de. Volgens dat wat ik jullie allemaal vertel. En zo allemaal gaat. Allemaal alles wat, wat er geschapen is. Vind je in de Torah terug. Net zoals inkervingen zijn in het licht. Van boven tot helemaal tot naar beneden. Tot onze wereld. Zo zijn er ook inkervingen op papier in de Torah tora scroll. Torah roll. Okay. Dat is de analogie. Okay. Ook de vorm van de letters. Ook de combinaties van de letters. Alles zijn de namen van de schepper. En wat zijn de namen van de schepper? Wij beginnen nu met die namen van de schepper. Dat zijn de namen van de schepper. De eerste inkerving van Eén Eindsof is nog geen naam. Het is geen differentiatie, het is alleen maar eeuwigheid. Geen differentiatie, alleen maar licht. En bestaat niets anders dan licht. Hoe kan je een naam geven? Naam geven betekent al um, uh, verhuwing van. Verhuwing van iets, dan is het een naam. Een naam betekent al identificatie. Identificatie, wat hoe... Uh, je, uh, je kan bijvoorbeeld een tatoeage doen, dat is identificatie. Maar altijd moet het iets zijn waardoor jij een, uh, als het ware, een kenmerk krijgt van je eigen. Dus inkerwingen, extra inkerwing bij jou. Naamgeven. geven. Naam geven betekent al definiëren iets. Iets uithalen uit de massa. Zo so is het ook hier. Dus het ontstaan van de namen van de schepper zien we hier al. Stadia 1 is wat later komt. En later, we zullen later wel zien wanneer het later komt. Dus wat zal later de eerste letter van de naam van de schepper zijn? Jude. Ja? Dan dat, dat stukje, dat stippeltje, zeg je dat? Ja? Boven. Dat is dan de ketter later zal zijn, of hier stadio. zien we dat stadium 0 nog, Stadium 0 we kunnen nog niet spreken hier van de eigenschappen zoals viroot ketter, gogma, want daar zie je al kwalitatieve krachten ketter is kroon, gogma is wijze, en hier zit nog niets. dan hebben we de volgende de volgende de letter H van de naam van de schepper That is done. That is what. That is that. Oh, sorry. Here is it. That youth, That is done. Uh, stadium A. And he is in Stadium 3. Dus we zien al in aprilia nog voor de schepping zien we al het vormen van de naam van de schepper. Van de naam van de schepper Yud Kay Baf Natuurlijk, de naam van de schepper, zoals we schreven. is al alles wel all ingekerft in de schepping. Zullen we wat zien? Maar hier is het nog niet ingekerfd. Maar de, de kiem zit daar al hier. Dan hebben we later komt de naam van de schepper de volgende letter Waw. En de waw overeenkomt met stadium. Drie. En de laatste, ook dezelfde, Dit is dezelfde, dus alleen deze is de eerste, hey en de laatste hei. En dat is stadium 4. Oké, iedereen ziet het? Dat is dan, wat we zeggen, de absolute kiem aan de kiem deze naam van de schepper. Kan niet anders zijn. Kan absoluut niet. Dus dat is absolute, absolute logica wat we leren met jullie. Iets wat niet wat ontrekbare logica is. En alleen door die vier fase door die vier stadia, alles komt tot stand. Alles wat, elk wens, alles in het geestelijk, ook in onze wereld, alles komt tot stand door die vier fase 1, 2, 3, 4. Zo wel alles is nodig om, die, om tot iets te komen waarbij een naam gegeven kan worden. Een naam gegeven wordt, dan moet je vier hebben. 4 plus 0, plus, no, plus de eerste stadie 0. Oké, 5, eigenlijk 5. Oké, okay. eigenlijk 5. Iedereen ziet dit, dat is het beginnetje. Er is nog geen plaats voor de schepping. Het is nog alles nog. Voor de schepping, als, als het waren voorbereidingen voor de schepping. Dat we, al die voorbereidingen heeft de schepper getroffen, alvorens de schepping kwam. Dus die stadie 4, dus wij zien het eerst, dus in het licht zelf waren die inkervingen gemaakt, omwille van die stadie 4. We noemen dit nog niet Malgoed. We kunnen ook Malgoed natuurlijk. Malgoed We noemen. Koninkrijk. Maar het is nog niet op zijn plaats. Anders vergissen wij ons. Dus die stadie 4. Al die 4 werden gedaan voor die stadie 4. Elke, alles wat geschapen wordt. Ook vier stadie. En de laatste is die etroog wat we hebben gezien. Lulaf. En dan onderaan die gele etroog Alles is voor die gele etroog Die heeft smaak. En die heeft geur. Ook de malgoed in onze wereld. heeft smaak en geur. Ja, het is niet wish, het is niet zo lekker zoals het soms lijkt. Het wel dat dit ruw is in onze wereld. Dat dit te veel gestrengheid, et cetera, et cetera. We zullen leren in de zomer ook daarmee om te gaan. Want alleen in onze wereld kunnen we eens de smaak van oneindigheid ervaren. In onze wereld, door werk aan ons te doen, kunnen we oneindigheid ervaren. Nergens anders kunnen we de wereld ervaren, de oneindigheid ervaren. Und, uh, onthoud dat, want de religie zegt je later, later, mañana. Als je, als je dan niet meer leeft, dan ontvang je dat. Nee, moet je hier dat doen. Onthoud dat. Dat is heel speciaal. Anders lijkt het natuurlijk, zie je allerlei ellende en denk je, nou dat is, dat is de wereld. En dan natuurlijk een gewone, een gewone mens die troost zichzelf of wordt getroost door religie. Wacht maar even, daar krijg je rust. Ook dat is goed, wat is gezegd. Is. Maar ook dat is goed. Kom, op. Maar, maar toch wel moet je toch hier werken en niet denken nou, hier ga ik even, doet er niet hoe ik hier leef, maar uh, toch wel krijg ik wel daar uh, goed. Dat is niet, dat klopt niet. Maar natuurlijk. Dus alles dus nieuw ontving, alle die, alle resultaten van die vier inkervingen van het licht ontving die, die vierde fase. Want alles alleen maar die vierde ontvangt. Hoe okay. heeft ze dat ervaren? Ze heeft ontvangen, had ze, ze al die vier had ze in zichzelf ervaren. Is de eerste alleen maar. Alleen maar uh, in de kiem geeft. De, de, de, de, oh de nul. De eerste stadie die ontvangt gewoon. On, ontvangt als een baby. Zonder, zonder eigen inbreng. De tweede stadie die, die dan geeft, wil geven. En niet, uh, want alleen maar. Het, waarom? De elke stadie, volgende stadie, is als het ware uh, volwassener. Heeft meer identiteit. Want kijk, stadie 1 is alleen maar. Ontvangt alleen van de stadium nu. Ontvangt, net als een baby. Net als een zuigeling. Ontvangt, die een klare geest. Ja? En de tweede, die zegt al, Bina, zegt. al, eh, ontvangen is het prachtig, natuurlijk. Maar, reactie, ik wil niet ontvangen. Als je zegt, ik wil niet ontvangen, betekent dat er bepaalde reactie is. Van de, ik wil niet ontvangen. Waarom? Omdat die Bina keek naar die, naar de naar 1, stadie 2, kijk naar de stadie 1, die heeft dat ontvangen, maar die heeft dat ontvangen van de stadie 0. Dan kiest de tweede fase voor 0, voor hogere. Hey, geven is beter dan, dan ontvangen. En de stadie 3, die dan heeft alles in zichzelf, dan moet je die fase ook zien als, als, als ringetjes, ja? Is dus allemaal, we willen zeggen dat Stadium 1, stadium hoe hoger kan je zeggen? Of hoger, lager. Of innerlijker, inner naar buiten. Dus, dus stadium 1, stadium 2, stadium 3, en stadium 4. Dus stadium 4 heeft alles in zichzelf. Hij heeft hier geschiedenis meegemaakt ontwikkeling had meegemaakt. Je heeft de stadie, sorry, de stadie 0 nog steeds, stadie 0 daaronder. Oké? Okay. Stadie 0 meegemaakt, dat zich al in dat daarin niets kan ontstaan vanuit van niets. En dan ze, heb je dan uh, gezien dat 0 geeft en 1 ontvangt, ja, dan heb je gezien dat 0 beter, beter te geven dan ontvangen. Dan heeft 2 gezegd, nee, ik ontvang niet. Maar de 3 heeft nog meer gezien. De 3 heeft gezien, heeft in zichzelf en, en ontvangen van stadium 1, en, geven van stad, en alleen maar geven van stadium 2, en die heeft nog meer in zichzelf. Die zegt, die kiest voor meer, met een merendeel te geven, een klein beetje te ontvangen, hij heeft meer kleur, kleur in zichzelf. Totdat de, de stadium 4 zegt. Alles te ontvangen. Maar niet zoals stadium 1. Want die heeft ontvangen als, als die ontving alleen maar zonder inbreng. Maar die heeft al resistentie. Stadium 4 <coughs> heeft al resistentie in zichzelf al ervaren. Dus al die inkervingen van de stadium B, van de stadium 2, die zei nee ik wil niet ontvangen. Die heeft ook in zichzelf over de, de krachten van stadium 3 ervaren. Die... Meer een deel geeft, een klein beetje ontvangt. En dan zeg je nou, eh, toch beter is het om te ontvangen. Oké? Wat gaat hij dan doen? Al die vier nu. Uh, komen nu naar die, naar die, naar die stadium 4. En dat is dan wat we hier zien. Dat is dan stadium 4. Ehm. Um, ontvangt ontvangt in zichzelf st0 tot st wat 3, wat we zo zeg drie. Okay, alles ontvangt in zichzelf plus zichzelf vierde als vierde stadium. en dat gaat allemaal nu weer verder in die vierde die vierde gaat in zichzelf die inkeerbingen nu te doen want de vierde heeft alles ontvangen van, wat in, van het licht. Van al die inkerwingen van het licht. En nu gaat die vierde ook in zichzelf precies hetzelfde doen in zichzelf. Oké. Want dat was als het ware de prototype van de schepping, Maar nog niet. Alleen in, in potentie. En nu gaat hij zichzelf ook weer op dezelfde manier dat opbouwen. Ook weer komt hier dan een stadium. En dat, noemen gaan we dat iets anders, een andere woord ervoor gebruiken. Dan laten we die, st toch wel die stadium, die 4, laten we dat toch wel noemen. Malgoed, malgoed van 1-sof. Ja, dan hebben we iets, iets anders. Met het licht hadden we alleen maar stadia. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nu, binnen de malgoed, alles wat kwam in haar, komt in haar binnen. Ja of niet? Eerst was het van buiten kwam het op haar. Nu komt het naar binnen En nu gaan we dat woord malgoed gebruiken. En dan hebben we dan, ook in dezelfde hebben we hier, malgoed 0. Ja, net als stadium 0. Dus malgoed van de stadium 0. Oké, nee? malgoed zijn hè? Dan hebben we malgoed van de stadium 1, malgoed van de stadium 2, Malchut van de Stadium 3 en hier hebben we Malchut of Malchut van de Stadium 4 in zichzelf, dus die Malchut in zichzelf Oké okay. Iedereen ziet het dus hier in de Malchut in de Malchut zelf het licht dat kwam in de goed zelf, was het al, de, laten we zeggen, de, de tweede verjuwding. De tweede, laten we zeggen, tweede inkerwing van licht vanuit vanaf het moment dat het licht begon zich te verjuwen. Ja of niet? Eerst waren die vier stadia die hebben zich verhuwd. En nu nog komen ze allemaal nog lager in de maalgoed. Ook daar zijn die verhuwingen nog, nog meer verjuwd. Ja of niet? Goed. En toch is het allemaal, allemaal wordt nog gezien als een Dus Aan de ene kant zie je daar wel toch dat het, dat het verhuwingen zijn. Aan de andere kant kwam gewoon binnen zonder massaag. Zonder, zonder, zonder scherm. Er was niet nodig een scherm op te bouwen. Alles kwam gewoon naar binnen. Natuurlijk, gradatie is wat. Gradatie is ten aanzien van goed. Maar het is alles nog eens. of En de vierde, toen het kwam naar de vierde. De vierde, dat is. Op dat moment, wanneer het kwam naar de vierde M4, dus maar goed, naar de vierde stadium, toen zei het licht: That's it. Je moet weer stoppen. Hier, qua, qua krachten, qua verruwingen. Hier is de plaats al zo verruwd genoeg dat hier komt de schepping. Kijk nou, hoeveel is het allemaal nog geweest, van voor de schepping En vanaf hier begint de, de, de schepping. Dus vanaf hier begint, hoe heet dat, uh, Adam Kadmon. Dus hier, hier komt de eerste ontvangst van licht. Kijk, hoe dat verder komt hier, dat is dan verder. Wie zou dat doen? Na de paus. Dus hier pas komt Adam Kadmon en nog vier werelden komen pas in binnen die die die en dat is dan komen we dan, dan na de middag na de sorry na de het koffie en okay. thee.